7 uur. er met het NOS-journaal. De Taliban hebben voor de tweede keer in twee dagen tijd... een aanval uitgevoerd in Afghanistan... terwijl de vredesbesprekingen met de VS in de afrondende fase zitten. Volgens de politie wordt er gevochten in Puli Kumri in het noorden van Afghanistan. De VS en de Taliban onderhandelen in Qatar. Volgens de Amerikaanse gezant is een akkoord dichtbij. Hij brengt vandaag een bezoek aan de hoofdstad Kabul... om details van de deal te bespreken met de Afghaanse regering... De aanval van de Taliban zou bedoeld zijn om de onderhandelingen onder druk te zetten. De voor vandaag aangekondigde staking van KLM-beveiligers op Schiphol gaat niet door. Vakbond FNV en Schiphol gaan weer verder praten over de aanbesteding van nieuwe contracten. Vandaag zou er actie worden gevoerd door de beveiligers. Het plan was de bagagescanners voor een deel af te sluiten. Dat zou leiden tot langere wachttijden. Het conflict staat los van de aangekondigde staking maandag van het grondpersoneel van KLM. Die actie gaat vooralsnog wel door. FNV en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO voor het grondpersoneel. De bond wil hogere lonen en minder flexibele roosters. In Texas zijn vijf mensen omgekomen en 21 mensen gewond geraakt... toen een man het vuur opende op straat. De schutter, een witte man van in de 30, is door de politie doodgeschoten... Hij was op de snelweg naar Odessa staande gehouden... omdat hij geen richting had aangegeven. De man schoot de agent neer en vuurde onderweg op voorbijgangers. Even later werd hij op een parkeerplaats door agenten gedood. Odessa ligt zo'n 500 kilometer ten oosten van El Paso... waar vorige maand 22 mensen omkwamen bij een aanslag. Tijdens een openluchtconcert in Essen in Duitsland... is een groot ledscherm van het podium afgewaaid. Dat kwam op het publiek terecht, waardoor 30 mensen gewond raakten. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Tijdens het optreden van een Duitse rapduo... waaide en regende het flink. Na het ongeval werd het optreden gestaakt... en werd het terrein in Essen ontruimd. En dan het weer overdag bewolkt met kans op een bui. Later breekt de zon wat vaker door... maar het wordt niet warmer dan 21 graden. Morgen, maandag, is het nog iets koeler.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 in the year of the cat Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl a long time. I never think I was going We just don't work out like before Life goes on and people grow Out of things that fit before